Middernacht, het begin van woensdag 7 februari. Even kunnen met het NOS-journaal. In de oost-Taiwanese stad Hualin is een hotel deels ingestort na een zware aardbeving. Vermoed wordt dat er mensen in het gebouw zitten opgesloten. De autoriteiten melden dat er in de regio zeker twee doden zijn gevallen... en dat er meer dan honderd mensen gewond zijn geraakt. Ook is bij honderden huishoudens de stroom uitgevallen. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4...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 Dat is belangrijk. De gaswinning moet vanwege de aardbeving in Groningen flink worden teruggebracht. En er is gevoetbald in de Eredivisie 1-wedstrijd vanavond. Pek Zwolle won op eigen veld met 3-2 van Heerenveen. Het weer nog, het blijft vannacht helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kan nog wat lichte sneeuw vallen. Morgen wordt het zonnig en droog, weinig wind en ongeveer 2 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Roderick Six, het schrijvende wonderkind uit West-Vlaanderen... verslaat de dag met een verhaal. Straks na ene draagt hij voor. Dichter Dien komt op bezoek. Hij heeft een bundel uit, bokman, over uh, identiteit in elke zin van het woord... te beginnen bij zijn eigen grootwoorden. Hij is er ook na ene, maar we beginnen komend uur met Maarten Heijmans. Het is uh, eigenlijk een soort belediging om bij een acteur... altijd maar weer over die ene rol te beginnen. Ik doe het toch, want als Ramses Chaffy in de serie Shaffi... maakte hij naam. Hij won een... Een Gouden kalf, een Nipkoff en een Emmy. Aan prijzen en complimenten, trouwens. Geen gebrek bij Heijmans. Voor zijn rol in Huis Ibsen bij Toneelgroep Amsterdam kreeg hij de Arlequinoprijs prijs Een hele chique toneelprijs is dat. En dat is een stuk waarin hij met een dramatische sterfscène overtuigde. En dat wordt opnieuw gespeeld in Amsterdam vanaf overmorgen. Maarten Heijmans, de acteur met de katachtige ogen, geboren in 1983. Het kwam hem nog van pas, die ogen, bij het uh, stuk De Gelaarste Kat... bij het Rood Theater, waarin hij een... Uh katachtig te moest spelen. En onlangs speelde hij ook bijvoorbeeld een wanhopige verse vader op vlucht in een telefilm. Het mooiste wat er is. En we zagen hem ook nog als een stugge zeeuw in Weg van jou En hij speelde Nijinsky alweer een paar jaar terug in de voorstelling Vasslav. Hij is een van de nieuwe vaste krachten van toneelgroep Amsterdam of International Theatre Amsterdam zoals ze liever genoemd willen worden. Maarten ja. Heijmans, hartelijk welkom. Wauw, wat een introductie. Maar wanneer, wanneer ging het echt lopen bij jou? Wanneer, wanneer wist je, nu heb ik het gevonden, nu heb ik om draai, nu kan ik het. Um, nou, dat, dat zijn denk ik wel uh, kleine momentjes soms in je leven. Bijvoorbeeld uh, toen ik werd aangenomen voor de toneelschool in Amsterdam. Dan hé, hey, uh, hey, dit is kennelijk iets wat, wat ik misschien wel echt zou kunnen doen of zo. Of ik ben aangenomen hier. Of, dan wordt het al wat serieuzer. Uh, ja, of als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, maar ook zoiets lulligs, zoals uh, eerste, de eerste schooltoneelvoorstelling. Die je op de kleuterschool doet en dat je dat toch wel echt heel leuk vindt. Natuurlijk, de kle de denk, kleuterschool? Ja, de dan? kleuterschool. Zo ja, ik was best wel een, uh, qua spelen en zo best wel een dictatoriaal mannetje. Qua, als wij uh, op het schoolplein speelden, dan vond ik het heel leuk. Dan wilde ik meteen de regie pakken. Dus oh, jij bent dit en jij bent dat. wil. En dat, dat lukte natuurlijk helemaal nooit met al die kinderen die dachten: uh, rot op, wat, wat weet jij nou? Dus dan was ik een beetje een mislukte regisseur altijd op school. Um, maar eh, ja, dat soort kleine dingetjes. En, en wat je net zegt, um, die, die, het, is, het is vervelend om een acteur steeds aan, zijn, aan die ene rol te herinneren. Maar dat vind ik helemaal niet, want zonder die rol had ik hier ook helemaal nooit gezeten. Van uh, Ramses Shafi. Dus, en dat, dat was ook wel een moment dat ik dacht, um, nou dit is wel... Uh, het, het, het, het uh, ik ben heel vaak onzeker over acteur zijn, maar dat was wel een moment... dat ik dacht, dit, dit klopt nu ook wel, dat ik dit doe. Of zo. Maar als ja. die rol er niet was geweest, was er toch wel een andere rol gekomen? Ik bedoel, je kunt acteren of je kunt het niet? Ja, maar er zijn ook heel veel goede acteurs in Nederland... die, die, die niet erbij nooit meer slapen zitten, of die we niet kennen... of die je dan af en toe in een stuk zit. Ik bedoel, je bent, ook zo, je bent als acteur natuurlijk ook heel erg... Afhankelijk van de situatie, van, van welke stukken worden gemaakt, word je er überhaupt voor gevraagd of mag je op editie komen? Denk mensen aan je? Uh, je, je, je kijk, een, een echte hele goede technische acteur, die kan alles spelen. In principe, daarvoor word je ook opgeleid op een theaterschool. Maar eigenlijk, ik denk dat heel veel acteurs wel beter vallen in bepaalde rollen. En je moet wel het geluk hebben dat, je, dat die rollen op je pad komen. Je moet het geluk hebben dat je in een, in een film of een serie staat... Die, die slaagt, want daar ga je zelf maar voor een heel Ook, klein deel ja. over. Ja, ja, daar zeker. begint het. Ja. En dan een rol die je ligt. En dan, en dan heel soms dan gebeurt er iets... Iets magisch. Iets magisch ja. En dat, dat was met Ramses volgens mij wel echt aan de hand. Ja, dat, dat gevoel had ik ook wel. Je kan, je kan inderdaad uh, soms de ballen uit je broek spelen... en dan is, is het script eigenlijk niet goed of de film niet. Of, en daar dan word je zelf ook niet beter van. Um, maar daar had ik wel heel erg het gevoel... vanaf het begin eigenlijk al, nog voordat we met draaien begonnen... Um, de combinatie van Michiel van der Heb. Uh, met Mark van Aller, de cameraman, Marnie Blok die het kips schreef. Het hele productieteam van, uh, van de familie. Uh, dat is het productieteam van Michiel van Herp. Uh, daaruit uh, sprak alleen maar liefde eigenlijk. En aandacht om dit verhaal van deze man heel goed te vertellen. En, en, en, en waar hij voor stond. In plaats van. Er moet een serie gemaakt worden, want we hebben budget. Dus we zoeken een regisseur erbij. En we zoeken een paar skipschrijvers erbij. Wat, wat toch best wel vaak gebeurt. Volgens mij was de reden dat het zo bijzonder werd ook... dat, dat iedereen een bijzondere gevoel had bij Ramses. Ja, iedereen ja. wilde hem, hem recht doen. Ja, dus je hebt al heel veel mee. Ook bij het publiek en ook bij... Dat, dat die serie over hem ging, dat was al de helft of zo. Want je, je materiaal wat je kan bestuderen, voor mij ook als acteur, weet je wel, dat, dat ik hem uh, een jaar lang heb bestudeerd en bekeken, ik bedoel, dat, dat, dat was helemaal geen straf. Dat had ik bij wijze van spreken ook gedaan als ik hem niet zou spelen, had ik dan natuurlijk niet gedaan. Maar ik dacht wel een keer van. Jeetje, dit is het, echt het gaafste huiswerk wat je, je kan voorstellen. En dan ook als het nog eens door mensen wordt gemaakt die. Uh, die je ook bewondert, zoals Michiel van Erp. Dan, uh, dat was, Michiel was voor mij eigenlijk een soort Ramses Chaffee eh, tijdens het draaien. In de zin van dat hij heel erg um, ja, voor de plezier gekant van het leven durfde gaan. En, um, dus uh, dus die, die Ramses, die al een jaar uh, geleden overleden was... Die, die gaf die set toch heel erg iets door die nummers die we de hele dag hoorden. Doordat ik hem speelde, doordat we dat verhaal vertelden met z'n allen. Dus um, ja, het, was, het voelde wat dat betreft... voelde ik me echt um, op een hele goede plek... alsof alles samenkwam daar. Ja. Michiel van Erp, die, die eigenlijk een documentairemaker is... Die, die maakte een Ramses die een beetje over hemzelf ging. Namelijk de man die in ieders leven komt en zegt... Waarom doe je dit werk dan nog als je het niet meer leuk vindt? Of waarom, waarom, waarom ga je niet gewoon je droom najagen? Oh, het grappig. Ja, zo heb ik, dat, ik er nog nooit over nagedacht. Dat is eigenlijk maar... een rol die hij zelf ja, ja, altijd ja. heeft gehad... in zijn films, in, in zijn werk, ja. in zijn leven. Ja, dat, dat, dat, uh, dat klopt, denk ik wel. Dat, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar dat, uh, ik denk dat je daar niet aan ontkomt als je iets heel persoonlijks maakt. Had jij ook een persoonlijke Ramses? Zat er iets van jou in? Ja, ik denk het, uh, ik denk het wel. Of ik denk dat dat... Uh, dat dat voor mij op dat moment het werk was om te zorgen... Weet je, want in het begin, dan, als je zo'n rol met... toen het net bekend werd dat ik die rol had... Toen, dan krijg je wel veel mensen om je heen die zeggen... Ja, maar je, kijk uit hè, dat je hem niet nadoet. Dat het niet een, geen imitatie. Dat het geen goedkope imitatie wordt. Um, waar trouwens ook wel iets over valt te zeggen hoor... want in, in, in een aantal scènes doe ik hem gewoon wel na... Uh, soms moet je het gewoon wel even pakken, net dat, dat stemmetje of dat weet ik veel. Maar ik probeerde wel heel erg het uh, naar mezelf te trekken. Ja, of, of niet zozeer naar mezelf te trekken, want ik wilde wel echt hem spelen. Weet je, daar hadden we het heel veel over. Van in hoever moet het nou lijken? En, um, en aan het begin van gesprekken van, nou ja, dat, dat hoeft dan niet zo. Maar ik dacht, ja, ik het zou mij wel toch wel gaaf lijkt, als het wel echt lijkt. Weet je. Dus als we wel echt op zoek gaan naar een goede pruik... en goede oogopslag. En goede... Dus dat probeerde ik wel heel erg. Um, maar daarin altijd de connectie naar jezelf probeert te zoeken. Dus dan is het ontzettend fijn als je in zijn biografie leest... of van een oude vriend van hem hoort... dat, uh, dat ze dan een keertje knetterdronken, knetterstoont... naar zijn huis gingen, s'nachts om vier uur... En dat, en dat ze daar heel hard uh, het foray van Requiem gingen draaien. Het, het, het Requiem van, van voorheen. Voorheen. Ja. <laughs> Zo zie je maar. Ik, uh, ik ben geen Chafine. Uh, nee, maar dat, dat, dat, was, dat was heel leuk. Omdat ik dat als jongetje heel veel heb gezongen. Dat, datzelfde Requiem. Uh, ieder jaar zongen we dat met, met jongenskoor. Dus dat, dat is een van de stukken die, die in, in mijn geheugen gegrift zit. En als je dan ontdekt dat hij daar om vijf uur s'nachts keihard ervoor op zitten janken, weet je wel. Dan denk je meteen, oké, okay, dan, dan, dan, dan begrijp ik iets, van waar, iets wat hem geraakt heeft. En dat neem je dan mee. Al dat soort dingen uh, probeerde ik mee te nemen. En daarin, ja, want kom je er denk ik niet aan... dat je dingen van jezelf instopt. Hij werd in de serie een, een man die heel sociaal was. Een man die veel liefde nodig had en veel liefde te geven had. Een man die... Nou, die uiteraard ontstellend veel zoop, want dat is gewoon een historisch gegeven... maar ook een man die, ondanks dat hij heel sociaal is... eigenlijk weinig echte aansluiting kan krijgen met anderen. Die ja. altijd alleen blijft, ook al is hij altijd in gezelschap. Uh, ja, ja. Of het, is, het, is, het is eigenlijk en-en, denk ik. Het is iets heel paradoxaals. Het is en dat eindselgangerige en... En ook de middeninstaan staan en het, en het middelpunt van de aandacht... en de energie zijn in een groep. En, uh, ja, heel erg samen. Uh, dat, dat, uh, daar probeer ik ook gewoon uit mijn eigen ervaring te putten. Ik, ik denk dat ieder mens dat wel heeft. Dat je, dat je je heel fijn in een groep kan voelen... maar soms ook je helemaal geen raad weet met sociale, sociale constructies... En je, en je liever terugtrekt. Is dat een van de dingen die jou definieert, sociaal ongemak? Ja, ja, nou, waarom vraag je dat? Ik nou, denk dat, het namelijk dat interesseert wel. me. Ik, ja. nou, ik denk het namelijk wel, ja. Maar heb ik dat ooit eerder gezegd in een interview of zo? Nee, maar, maar, je maar omdat je nu het over Ramses hebt en het dan zo kunt vertellen... Ja. Dan, dan denk ik, dit gaat over jou. Ja, zeker ook, ja. Ja, ja ik kan het soms heel lastig vinden, zeg maar... De, de, de, hoe je jezelf moet verhouden tot, uh, tot een groep... of tot, tot codes van een groep, of... de waarschijnlijk de codes waarvan je denkt dat een groep zich heeft. Het is heel, veel, heel vaak een gevecht wat zich, denk ik, in je hoofd afspeelt. Mensen met sociale angsten. Of, um... Noem je het zo, sociale angst? Mm, ja, misschien een soort semi-autisme of zo. Ik weet, ik, daar weet ik niet genoeg van. Maar ja, ik weet niet, wat is een goed Nederlands woord. Anxiety, zeg je in het Engels. Vrees. Vrees, ja, social anxiety. Ja. Wat doe je dan? Als de kop opsteekt? Ik denk... Um, dat is wel leuk, want Ramses heeft daar letterlijk een liedje over. Dat liedje heet Als ik bang ben. En dat gaat heel over dat, dat die, hoe banger die wordt... hoe meer die zich gaat uh, stoer gaat gedragen. Dan zegt hij, als ik bang ben, dan, dan krijg ik als een haan. En uh, ik weet de rest van de tekst even niet meer... Maar dan zegt hij op een gegeven moment. Ja, dan, dan, dan, dan krijg ik als een haan. Wat doe ik mezelf aan als ik bang ben? Uh, ik, dan ga ik, denk ik, mezelf een soort uh, houding proberen te geven. Ja, wel er tegen vechten, denk ik. Het niet, het niet laten winnen. Niet, niet daar de ongemakkelijke jongen aan nee, de zij, oever zijn. Nou, dat, dat, dat, is, dat is ook... Ongemakkelijke jongen aan de oever zijn is natuurlijk ook weer aantrekkelijk. Want dan maak je van jezelf weer een soort romantisch beeld. Snap je wat ik bedoel? Dan, uh, dat kan ook. Maar ja, het, is, het is toch wel frappant dat mensen... Ja, of, of met je telefoon spelen dan lijk je bezig terwijl je niks doet. Ja, dat, doet, dat doet iedereen tegenwoordig. Ja, ja jammer eigenlijk. eigenlijk ja, ja, we, vind hebben, ik ook jammer. we hebben een hele erg gemakkelijke way out. Uh, out of uh, ongemakkelijke situaties nu met die telefoon. Maar vroeger kon je roken. Dat kan niet meer. Dus, nee. dus dan, dan kon, je, kon je gewoon heel zierlijk roken. Ja, dat is toch wel romantischer. Helaas iets dodelijker dan de telefoon. Maar, Alhoewel, dat weten we niet. Misschien hebben we over 30 jaar we allemaal Precies, oorkant, kunnen we nog achterkomen. Dat ja. weten we niet. Maar um, ja, romantisch, het ziet in ieder geval mooier uit dan met je... Vinger over zo'n nepglazen dingen stre strelen. Maar dan ben je eigenlijk aan het acteren als je ermee bezig bent hoe het overkomt, wat je doet op dat moment of als je het uitvergroot of ja, ja deels wel. Maar ja, acteren klinkt weer zo vakmatig, maar het is gewoon jezelf voordoen als iets waarvan je denkt dat het wenselijk is op dat moment. En dat, dat, dat is denk ik een, me dat is gewoon een mechanisme wat in ons alle zit. Hè, men mensen. Is dat er altijd al geweest, zolang je, zolang je het kunt herinneren? Want je had het net al over, over jezelf als kleuter. Dat je dan de regie nam. Ja, mogelijk. Ja. Was, was er toen ook al ongemak? Uh, nee, nee, toen was er niet zoveel ongemak als kind. Toen had ik best wel veel uh, scheid, om zo maar te zeggen. Ik denk vanaf de puberteit kwam er een soort ongemak bij. Ja. Met, met het zelfbewustzijn. Met het zelfbewuste, ja, ja, ja. Heb je dat met iedereen of alleen met groepen? Of zijn er mensen die, bij wie dat niet speelt? Uh, nee, er zijn absoluut natuurlijk mensen. Bij, bij, bij, bij goede vrienden. Of bij. Uh, geliefdes. Of, um, nee, maar groepen zijn altijd wel lastiger dan één op één. Want één op één zijn de, de, ja, zijn de regels gewoon wat duidelijker. Dan heb je met één iemand te maken met een groep. Zijn er zijn heel veel verschillende mensen. En dus dan. Weet je, je kent toch wel eens als je bijvoorbeeld. Um, uh, um, als je bijvoorbeeld jarig bent en dan komen er allemaal mensen naar je toe... als je het viert, weet ik veel ergens... En dan ontmoeten ineens allerlei mensen uit je leven elkaar... die elkaar niet kennen. Hun enige verbinding, dat ben jij. En want, dat heb ik althans, dat je dan uh, merkt... dat je bij al die mensen toch een beetje anders bent. Dat je toch een beetje aanpast aan wie zij zijn. En dat je dan, als al die mensen in één keer bij elkaar zijn... dat je dan in een soort... Uh, uh, crisis komt welke ja, rol soort, je moet nemen. Ja, dat het een soort vastloopt van... Oh shit, hoe, hoe ben ik nu... Uh, ja... Klinkt dat heel onbekend voor jou? Ja, ik ben altijd ongeveer globaal hetzelfde, denk ik. Ja, ja dat is top. Dat lijkt me top. Ja, dat krijg je, ook, krijg je ook met de jaren hoor, dat je denkt: nou ja. ja. Maar ik, ik kan me wel iets voorstellen van bij oma op de koffie is anders dan in het voetbalteam. Ja, ja, ja, ja, ja. Misschien dat ik daar, ik weet niet, misschien dat je als acteur misschien een beetje een extra bewustzijn ervan bent, omdat je het gewoon je. Je werk is om je om een bepaalde uh, gedaante aan te nemen of een bepaalde. Dat je er ook goed in bent, dus je kunt het. Je hebt al die opties. Ja, misschien dat kan ook wat ik je net zei: van, um, uit angst, als je bang bent, dat je dan uh, dat het je eerste vluchten ding is. Ik weet nog bijvoorbeeld, dat is een interessant verhaal van uh, Jaap Spijkers, die acteur, daar ben ik ooit, door geregisseerd. En uh, die vertelde ooit dat hij aan het reizen was door Azië. En um, eh, oh, hij, hij, houd, hij houdt heel erg van fietsen, Jaap Spijkers. En hij maakte een fietsreis door heel Azië. En dan was hij in een of ander land, Cambodja of zo. Of ik weet het niet, iets. Waar in ieder geval in die tijd een, een soort militia aan de gang was. Dus liepen op straat van die rebellen met, met, met geweren en zo. En hij fietste en hij zag op de weg er staan twee rebellen met met in geweren en hij dacht, ja, wat moet ik doen? En inderdaad, hoor, ze zeiden, ja, stap me af, stap me af. En een beetje met die geweren in hem porren, weet je wel. Een beetje intimideren. En hij begon meteen een soort verhaal over schaatsen. Gewoon in het Nederlands, gewoon heel dom. Hey, jongens, ik kom van Holland, ik kom in Nederland. en nou ja, ga maar schaatsen, jongen. Heel vaak, gewoon helemaal lullen. En gewoon alsof het heel normaal was. Nou, nou ja, hartstikke goed. Hé, hey, fijne dag, doei. En wegrijden. En daarna janken, janken uitbarsten, weet je, een levensbereigende situatie. Maar dan voor hem als acteur is het zijn eerste... Zijn wapens, zijn strategie. Ja, zijn instinct om zijn dat redmedel. te doen. En, uh, en het grappig was toen hij me dat vertelde. Ik was een jaar daarvoor zelf in Japan geweest. En toen had ik op een avond een hele weirde ontmoeting met een Yakuza. Met zo'n Japanse maffia. En... Uh, ja, ik had er alleen maar fabeltjes van gehoord. En ik hou heel erg van gangsterfilms. Dus ik dacht, oh, deze mensen moet je echt niet mee fucken. En toen, toen, deed, ik een, toen deed ik een beetje hetzelfde. ging ik heb me heel... Toen dacht ik, ik moet gewoon harmless zijn voor deze man. Um, dus ik ging me ook als een complete idioot opstellen waarvan hij zou denken, nou, die, die, Er gaat ik, geen gevaar vanuit die schrik. Nee, Daar hoef ik niks mee te maken te hebben, ik hoef hier helemaal niks. En, ik, ik, en ook precies hetzelfde aan. Ah, toen was ik daar weg in 100 meter uh, lopen en hij was out of sight en ik ook in jank uitbarsten. Maar dat was wel ja, ook zo'n instinctief ding wat je dan meteen doet of zo. Zo'n goede strategie, gewoon de idioot zijn. De idiotische onkosten Ik denk het ook. Ik denk bijvoorbeeld wel eens. Uh, als, er, als je bijvoorbeeld uh, op straat in elkaar geslagen zou worden, weet je wel, zijn. Als je gewoon echt. je meteen uitkleedt in één keer. en een vogeltje nadoet en, en kankzinnig doet. dan volgens mij komt, komt het dan niet bij mensen op om je in elkaar te slaan. Dan ben je, de, de, de, de mensen ontwrichten, weet je wel, met hun computer hard schijf vast laten lopen. Dat denk ik wel eens. Misschien, misschien werkt het wel het allerbeste. Ja, welk, ik vaak ik denk dat als iemand in de openbare ruimte je slaat... dat hij niet van afwijkend gedrag houdt. Dat, dat het dan alleen maar meer gevaar oplevert. Als je vogeltje nadoet... Dan vind je je tot, nog raarder. Dan je. slaan ze je tot moes, denk ik. Maar ja. je, je, was een, je was een korknaap, zei je net. Dat vind ik ook interessant. Want ja, zeker. muziek speelt ook een rol in je leven. Misschien, misschien ja. groter nog dan, dan acteren in eerste instantie? Mm, nou op een ander niveau, ik denk muziek. Is er gewoon altijd, ook als je niet werkt, dat, dat zet ik elke dag op, daar zoek ik elke dag naar. Daar, uh, dat, ja, Dat is iets meer een soort constante in het leven, denk ik. Maar ik vind het het allerfijnst als het wordt gecombineerd. Bijvoorbeeld, uh, daarom vond ik Shaffi ook zo ontzettend fijn omdat mijn liefde voor muziek en spelen daar in één keer, bam, helemaal samen kwam. Je hebt er nou ook nog een voorstelling gedaan waarin je alleen maar het zingen deed. Dat je gewoon als je ja, als zet, eigenlijk. Ja. Mm. Ik werd na die serie wel eens benaderd... voor of ik concerten wilde doen, of optredens als Shafi. En dat hield ik eigenlijk een beetje altijd af. Van, ja, ik, wil niet, ik wil niet dat het een soort trucje wordt... van oh, nu heb ik hem op televisie gespeeld... en dan, en dan ga ik nu de Shafi-show in het theater doen. Want... Dat is met Hazes gebeurd, hè? Dat, dat, je dan, dat dan de acteur bijna ja, Hazes wordt... Ja, ik heb dat niet gezien. Ik heb wel die voorstelling gezien, dat is super goed, in die film. Maar ik dacht, als ik dat ga doen, dan valt het alleen maar des te meer op hoe goed Shaffi was en hoe niet zo goed ik ben. Snap je? Ik bedoel, die shows kan je niet reproduceren van Shaffi. Dus dat, dat zou eigenlijk, dat zou, ja, ik weet niet, het zou een beetje goedkoop voelen of zo. Voor, voor mij dan. Um, dus, en, en daarna kwam een verzoek van het Nederlands Filmfestival. Um, Weer eigenlijk dezelfde vraag, wil je Shafi ding doen? Dus ik, daar, ik dacht eigenlijk meteen, nee, dat, dat wil ik niet. Maar, als ik gewoon uh, helemaal de vrijheid krijg op het podium... dan zou ik wel wat anders willen doen. En dat is namelijk nummers van hem in de remix gooien. Dus helemaal opnieuw arrangeren met andere instrumenten... andere akkoorden, andere... Uh, omdat ik tijdens het draaien van die serie zo... Veel die muziek luisterde. En ik luisterde destijds ook heel veel Bonnie Ware bijvoorbeeld en James Blake. En die, en die muziek ging een beetje in elkaar overlopen allemaal. Dus, um, en ik hou heel erg van muziek arrangeren. Dus toen, um, toen ontstond eigenlijk het idee om die nummers opnieuw te gaan benaderen. En daar heb ik toen een hele concertrex uh, uh, van we gedaan. We ja. hebben zo'n nummer. Je, je noemde Al net recht. het nummer uh, Als ik bang ben. Maar dit ja. is dan eigenlijk een soort van de, de tegenhanger in zekere zin. Ja. Namelijk uh, We leven nog. Ah, oké. Okay. Alles loopt mis vandaag Een spijker in een schoen Uit de tram geduwd Mijn hand verbrandt aan de grijze vergeten de kraan open te draaien. Alles loopt mis vandaag. De brief in niet gepost. De buurman kwaad. De gelachkamer nog dicht. Geen voer voor de mamot en de papageie. Schierend naar de haaien. Alles loopt mis vandaag. Te laat voor het bezoeken. Van een vriend met mensenvrees. En jouw hoed voor mijn verjaardag heb ik in de gracht laten waaien... Maar ik hou zo van je, en je was er niet. De sleutel weg, de woorden dicht, dus ik kan alleen maar naar je raaien. O, oh, alles loopt mis vandaag, een nieuw mens ontmoet. Vermind en gehuild van het lachen. Een nieuw gezicht, een nieuwe droom. Die nu al onrust gaat zaaien. Maar beleven. Even nog, de hommage aan Ramses Shaffi door Maarten Heijmans, die Mok uh, speelde in de serie Ramses. Ja, daar... dit, dit is eigenlijk niet. Dit is, dit is gewoon het originele arrangement. Wel met mij erin, maar het... Niet jouw interpretatie, is nee, het? Dat, dat, hiervan hadden we bijvoorbeeld een, uh, een Bossa Nova versie gemaakt. Zo. Van mijn leven nog, ja. Nou ja. Je kan alle kanten op met die liedjes. Ja, je kan elke kant op. Je kan er alles mee doen. Diep house. Ja. Je bent uh, geboren in Amsterdam, je bent opgegroeid in uh, de Beemster. Yes. En uh, je zong in een koor. Ja. Voor re, het Requiem, waarom ook niet? Ja. Je was uh, een soort van de, de, de leider op het schoolplein, als er een regisseur nodig was. Ja, de mis, de, de, de Degene die zichzelf opwierp als leider. En, en die taak niet toebedeeld kreeg door de rest. Wat voor, wat voor opvoeding heb je gekregen? Wat, uh, wat mocht niet en wat mocht wel? Uh. Mocht meer wel of meer niet? Nou, dat, dat was best wel een balans eigenlijk. Uh, mijn ouders waren heel streng op dingen als uh, roken en drinken en uitgaan. Daar waren was ze wel heel streng op. Maar gewoon hoe je je tijd indeelde restricties en restricties... en wat je wilde najagen, waar je interesses lagen... daar, daar lagen helemaal geen uh, restricties op. Doen wat je wil en wat je ja. belangrijk vindt. Ja, ja, ja. En, en, als, en als we bijvoorbeeld mijn zus of ik ergens een bepaalde... Uh, interesse intoonde, weet ik veel. Dan had ik bijvoorbeeld een uh, periode dat ik heel erg in ruimtevaart... en sterrenkundig geïnteresseerd was. En dan, en dan, en dan had mijn moeder ook meteen een boek daarover. Of dan gingen we naar de boekenwinkel om daar of iets uh, over... Uh, uh, dan mocht ik daar iets over uitkiezen of zo. Ja. Tolerant stimulerend zou ik het omschrijven ja. dan. Ja, ja, ja. Wat deden je ouders zelf? Uh, mijn moeder is eigenlijk de hele leven uh, docent geweest op een middelbare school. Docent Engels. En uh, mijn vader heeft, uh, ja, die heeft eigenlijk allerlei dingen gedaan. Die had op een gegeven moment een uh, eigen uh, uh, copywritersbureau. Uh, en die is op een gegeven moment in het ziekenhuis gaan werken. De laatste, denk ik, vijftien jaar van zijn van, van, van loopbaan. Als, uh, uh, uh, hoe heet het nou, archiefbeheerder uh, van het archief van het ziekenhuis. Een, een, een chique baan op zich? Nou, chique... Ik, ik, nou, gewoon een goede baan, toch? Ja, een, een degelijke baan. Ik denk wel dat mijn moeder meer haar passie achterna is gegaan. En dat mijn, mijn vader... Mijn vader heeft heel veel interesse voor theater, namelijk... Uh, die heeft heel, heel veel jaar van zijn leven bij het Permanentse uh, uh, kindertheater gewerkt. En dan maakte hij die decors en, en uh, ja, die bouwde die en, die en hij was toneelmeester. Weet je. Hij deed eigenlijk al die dingen achter de schermen bij die, bij die kindermusicals. En daar lag denk ik wel zijn, zijn passie. Ik denk dat hij, hij gewoon alleen op zijn achttiende op zijn helemaal geen idee had... dat dat bestond, dat je dat kon worden, weet je wel? Dat dat je werk kon zijn. Dus ik heb altijd gedacht, van, als ik terug in de tijd kon gaan, dan zou ik niet Hitler vermoorden, wat, wat iedereen zegt. Nee, dan zou ik gewoon gaan naar mijn, naar mijn pa op zijn achttiende. En elle. hem aanmoedigen. Ja, van ga eens dus, dus dat gebouwtje binnen. Want als een Michiel daar, van Erpen of Ramses Shafi. Als een echte Ramses, ja, zou ik dat dan doen. Ja, dus, dus hij heeft jou waarschijnlijk ook wel meegesleept daar naartoe als dat zo'n passie was. Ja, want um, uh, mijn, beide, mijn beide ouders en mijn zus... die waren betrokken bij, dat, uh, bij die, bij die uh, kindermusicals. Dus um, mijn zus speelde erin. Mijn zus is vijf jaar oud dan ik. Uh, mijn moeder deed een beetje griem uh, bij die kinderen. Die maakte ze op. En mijn vader deed dan alle de decor's en zo op toneel. Dus ik was dan um, ja, tot mijn achtste of zo. Ik kon dan niet alleen thuis blijven. Dat was elke zondag. Dat was een voorstelling, ergens in een theater in Nederland. In een, in een schouwburg ook en zo. Dus best wel, best wel groot voor een amateurding. En, um, en dan ging ik altijd mee, want ik kon niet alleen thuis blijven toen ik zo klein was. Dus ik heb die musicals wel, ja, ik, ik, ik, ik heb die wel tachtig keer gezien of zo, elke productie. Dan zat ik altijd op de eerste rij weer diezelfde musical te kijken. Dus dat is wel heel erg vormend geweest, ja. Dus eigenlijk is het heel natuurlijk gegaan. Dat theater kwam op je pad en je speelde al op school in, in toneelstukken. Ja, het was er gewoon al. en Ik denk dat, dat, dat mijn moeder, dat doen ouders namelijk. Weet je, als je ene kind... Dan mijn, mijn zus speelde dus in al die musicals. Dus toen was ik op een leeftijd... Dat je dan ja, iets gaat doen. Weet je, op je achtste of zo. Wat ga jij doen? Wat ga jij als hobby hebben? Dus dan was het nee, dan ging ik niet spelen, dan ging ik op koor. Weet je, wel. dan hadden we mijn zus en ik allebei ons eigen wereldje. Maar via dat koor ging we op een gegeven moment opera doen. Ja, van de opera kwam musical. Dus ik kwam het toch weer een beetje op dat uh, toneel terecht. Ja. Als je echt zou moeten kiezen, wat zou je dan liever doen? Het, het acteren of het zingen? Als, stel, dat, stel dat je misschien ook een nog betere zanger was dan je al bent. Dus dat talent helemaal niet een afweging is? Uh, dan... dan zou ik, denk ik, voor muziek gaan. Denk ik. Ja, ja zoals, zoals ik al zei... Ik vind de combinatie het allerleukst Ik vind bijvoorbeeld ook muzikale acts... die het combineren, zoals een, een, een Flight of the concords Ik weet niet of je dat kent. Het is twee mannetjes met een gitaar die grappige liedjes zingen. Of Tenacious D. Um, dat vind ik het allerleukst. Dus... Het is ook niet zozeer, muziek is ook voor mij niet zozeer zingen. Van zou je zanger willen worden? Nee, dat lijkt me eigenlijk heel saai om zanger te zijn. Maar muziek te zingen die je zelf hebt gemaakt. Of in een, in een, in een uh, close harmony koortje. Of weet uh, je wat muziek maken en de, die uitvoeren. Dat, dat is het voor mij veel meer wat ik... Maar, maar dan sta je als, als jezelf op, op de planken. En nu sta ja. je steeds als iemand die je niet bent op de planken. Dat ja. is natuurlijk een groot verschil. Of voor de camera of, of in welke... Ja, hey, ja, dat vond ik ook heel raar toen ik die Shaffy concerten ging doen. Waarbij ik dus ook in de, in de aankondiging had ik gezegd... We gaan niet, ik ga niet Ramse Shaffy hier nadoen weet je Ik ga niet uh, de grote Shaffy show het is, het is Maarten op het podium... die zijn eigen dui heeft aan de liedjes. Dat vond ik in het begin ook heel moeilijk. Van, holy shit, hoe, hoe sta ik hier dan? Want ik had geen rol om achter te verbergen. Dus het is eh, op een bepaalde manier ook weer enger. Ja, om als jezelf uh, op een podium te staan. En maar ook, ook maar het, is wel, het is wel echt. Ik bedoel, het is meteen waarachtig. Uh, hopelijk, ja. Je hebt denk ik ook heel veel mensen... die als zichzelf of ergens dienen te staan... die helemaal niet waarachtig zijn. Dat kan ook en, nog. En, heel veel, en heel veel acteurs die juist, juist als een rol spelen... Super waarachtig zijn. Dat, dat heb je natuurlijk ook. Is dat jouw streven? Is dat het hoogste wat je kunt halen als acteur? Om waarachtig te zijn? Ja, dat het, dat het, dat het op de een of andere manier echt is... ook al is het misschien niet echt. Mm. Nou, je kan denk ik nooit helemaal waarachtig zijn. Want wat je doet is per definitie nep op een toneel. Ik bedoel, de, de, de, de, je doel is om het publiek te laten geloven dat je waarachtig bent. En om een bepaalde waarachtigheid met je collega's te hebben. Dat je, dat je in het moment elkaar serieus neemt en staat te spelen en opmerkzaam bent. Maar waarachtig zijn als een soort algemeen ding... dat. Uh nou ja, in, in, in de voorstelling waar het, waar het nu eigenlijk over gaat, hè? Ja, Ibsen Huis. Uh, Ibsen Huis. Ja. Dit is niet een spoiler, hoor, want, want er blijft genoeg over. Er zit een sterfscène aan het ja, eind. Ja, het is wel een behoorlijke spoiler, eigenlijk. Hè? Nee, ik, ik zeg <laughs> toch niet hoe je doodgaat? Ja, ik ga dood. Ja, ja je gaat hartstikke ja, dood. op een gegeven moment weet je dat ook wel vrij snel, hoor. Want uh, ja, ja, hij, hij leidt aan een bepaalde ziekte in je voorstelling. Hij die... komt op en dan zegt ik ben terminaal ziek. Dus dan, dan is het niet ja. echt een spoiler als ik zeg dat hij doodgaat. Ja. Uh, nou ja, dat zou misschien later, na het stukken... De... Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, het is geen spoiler. Maar goed, iedereen in de zaal weet dat, dat jij na afloop... toch gewoon op de fiets naar huis zit. Dat is natuurlijk met een film ook. En, en ja. toch, toch lukt het je om om even die mensen te doen huiveren met dat sterven. Ja, maar dat doen die mensen zelf ook natuurlijk. Want je bent als publiek heel vatbaar voor illusie. Sterker nog, daar koop je een kaartje voor. Je hebt, je hebt 30 euro betaald. Je wil, je wil bedonderd je wil, worden. Ja, dus je wil bedonderd worden. Dus dat gebeurt ook als het, um, als het heel slecht was gedaan dan hadden mensen ook, denk ik, gehuild. Want je wil... Weet je wel, waarom zijn slechte films vaak zo succesvol? Mensen willen het geloven. Het is niet alleen het verdienste van de acteur. Het is ook dit is de hele afspraak. Nu ben je wel iets te bescheiden, denk ik. Nou, ja, weet ik niet hoor. Maar Nee, maar ik bedoel, het is van zoveel afhankelijk. En het is niet... Alleen maar dat het publiek denkt: Oh jezus, ik ben nu ontroerd. Dat is, dat is de hele insteek waarom je er naartoe, naartoe gaat, toch? Dat, is, dat hoort bij ons. Je bent ook. Ja, het is. Ik geloof niet dat acteren en toneel zo'n zo, zo, soort exclusief bijzonder vak is. Het is een van de oervakken. Net zoals uh, uh, geneeskunde en uh, koken uh, en, en verhalen vertellen, weet je wel? Met z'n allen. Ja, dat zo denk ik dan dat het vroeger is gegaan om het kampvuur. En dan gaat, elke nacht vertelt de shamaan iets over, over de wereld, zoals zij dachten dat hij toen was. Om, om het sens te maken. Soort religie is, is ook gewoon eigenlijk theater. De wereld en je gevoelens en het onbekende een plek probeert te geven. Het is heel erg. En, en, en dat is het eerste wat mensen doen ook als een baby zien. Uh, meteen kiekeboe. Meteen een spelletje spelen. Meteen je hand achter een doekje. Of, achter, of je hoofd achter een doekje. Of achter een boek. En je bent er niet. Weet je een Die baby denkt, dat denken wij dan. Of een kleuter, je bent er niet. En daar geloof ik die kleuter in. Dat mensen doen dat instinctief meteen. Dus het, is, het is heel belangrijk. Het is niet zo bijzonder in die zin. Het, het is natuurlijk ook een vak. En je hebt mensen die er heel goed in zijn. Maar ik denk dat het ook veel meer een rol zou mogen, mogen spelen. in. Uh, uh, op, op, op scholen en onderwijs. En dat we er, uh, het gaat ook heel erg over empathie. Je kunt verplaatsen in een, uh, een moordenaar, bijvoorbeeld. In een, in een Hamlet of in een, iemand die bepaalde pijn heeft... die jou vreemd is. Um, ja, ja, dat soort dingen. Die, ja, die functie heeft het nu al. Dat, dat, dat film bijvoorbeeld geeft je alle opties... alle mogelijkheden die er zijn. Alle mensen die je zou kunnen worden. Van de, de serie moordenaar tot, tot de oplichter tot juist de held... En dan kan het publiek later zelf kiezen wat ze daaruit uh, willen meenemen. Maar alle opties ja. die zijn daar aanwezig. Zodat je niet in het echt een moordenaar hoeft tegen komen. Je bedoelt dat film, als je een film ziet dat het bij wijze van spreken een soort simulatie is? Dat je ja, een kan, soort sociaal laboratorium. Dat je, even, ja, dat je even mag verhouden tot bepaalde emoties en bepaalde gedachten. En... Met een bepaalde moraal en allemaal lekker ja. extreem, zodat het duidelijk wordt. Ja, ja, ja. ja, of die moraal juist helemaal niet in en dat je zelf tot, tot kiezen wordt gedwongen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dat, je, dat het inderdaad een soort laboratorium voor gevoelens is. Een soort veilige manier. Weet je, we, zijn, we zijn toch wezens die uh, 2000 jaar geleden... Uh, in, in, in, in, in de stad der beschaving een colosseum hebben, hebben gebouwd. En daar uh, wekelijks mensen vermoord hebben zien worden. We willen toch iets zien van betekenis. nou Wat, wat is van een grote betekenis dan de dood? Uh, en het is heel fijn dat we er een vorm voor hebben bedacht. waardoor er geen mensen dood. Ja, ook al als je een referendum zou uitschrijven. dan denk ik dat het Colosseum met de leeuwen. morgen in op, het, op de dam in Amsterdam gewoon weer in de functie. stelt. denk je dat? Tuurlijk. Nee, man. De mensen willen toch gewoon iemand verslonden zien worden. door een leeuw. Ja, nog steeds. Stieke, maar er is toch nog zoiets als sociale controle. En die gaat denk ik. Die, die, die gaat door in het stemhokje. Zelfs als je denkt helemaal alleen te zijn. Nee, ik denk dat... Nee, maar de, de, de, de tijden verharden enorm. Maar ik denk niet dat mensen nog mensen echt dood zouden willen zien gaan. Verscheurd door Leo. Misschien dieren. Ja, dieren met dieren gebeurt het wel. Ik, ik hoop dat je gelijk hebt. Ja. Je hebt na Ramses en toen won je, won je een gouden kalf en toen won je een Nipkoff-schrijf. De, de, de serie won een Nipkoff. De Nipkoff. Ja. En jij won, won ook nog een, een Emmy. Dat is natuurlijk helemaal uh, chic. En, ja, en, toen, en toen zei iedereen uh, Hollywood-long. <laughs> ja. nu, nu, ga, nu gaat hij naar Hollywood. Ja, dat hoopte ik ook. Ja. En, en de keuze die hij maakte, die, die was radicaal anders. Namelijk je koos voor een vaste plek bij het toneel. Um, ja, maar ik had het ook wel gewild, hoor. Ik bedoel... Ja, ik dacht natuurlijk ook van dichterbij Hollywood... Uh, ben, ben ik uh, nog nooit gekomen. Zal ik waarschijnlijk ook niet komen. Want ik heb, ik heb een fucking Emmy Award gewonnen. Um, maar zo gaat het niet helemaal. Dat, dat is natuurlijk ook weer... Het heeft ook weer met geluk te maken en zo. Maar, en met agenda's natuurlijk. En met agenda's. Alhoewel ik wel echt dingen had, had willen opgeven daarvoor. Want uh, ja, best wel veel Nederlanders doen nu hele mooie dingen in Amerika. Um, en ik ben ook van naartoe gegaan. En ik heb wat audities gedaan. En wat, met wat castingmensen gesproken. Maar dat, daar bleef dan eigenlijk bij. Dan heb je een gesprekje. En nou, oh, leuk en dit en dat. Nou, ik heb misschien nog wel iets uh, voor je. Op den duur dan houden we contact met je. Oké, okay. en ik heb een paar audities gedaan. En bij sommigen kwam ik dan weer iets verder. En dan uiteindelijk toch niet. Dus um, nee, ik heb dat ook wel een beetje geprobeerd. Niet heel radicaal, van ik ga daar verhuizen of zo, zo. Uh, zo, zo, zo. Ja, Het blijft natuurlijk een ontzettend kleine kans. Maar ik heb wel wat, wat dingen gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik toch: ja, je moet. Ik wil gewoon wel um, spelen. In plaats van alleen audities doen. Echt spelen, gewoon een rol en dan, ja, en dan dat, veel voorstellingen. Op een gegeven moment dacht ik toch: ik, ik zag bijvoorbeeld uh, vannacht een film op Netflix. Uh, die net uit is over, over een soort ruimtestation of zo. Een vrij middelmatige science fiction film. En, en toen dacht ik, dit komt me zo bekend voor. En, en toen dacht ik, dacht, oh ja, iets van twee jaar geleden heb ik voor deze film auditie gedaan. Dan heb ik gewoon een filmpje opgenomen, weet je, dat, dat kan, kan je gewoon thuis doen. Een filmpje opnemen met je iPhone en dan stuur je die auditie op. Dus ik had het script al gelezen, ik had, het, was, het was weer helemaal anders. En ik, had, ik weet nog dat ik daar toen, dat was een van de eerste audities die ik deed. Dat ik helemaal dacht, holy shit, dan ga ik misschien... Nou, ik heb een kans om in een Netflix-film te zitten. en dat ja, is helemaal voor het echt hier dan, of zo. En toen zag ik die film dacht ik, ja, maar... Daar wordt ook gewoon middelmatige shit gemaakt. En, en um, ja, het is dan wel Amerika. En het klinkt heel geil. Maar ik wil gewoon spelen in, in, in goede dingen. En die zijn overal. Oh, en zeker in Nederland. En zeker uh, bij het toneel op Amsterdam. Wat nu een van de meest voorstaande ja, maar, maar, groepen is van, van de wereld. Zelfs. Trouwens heel gek, zo'n zo auditie op je mobiele telefoon. Want ik las dat, dat uh, Sylvia Hoeks, die, die zat dan in Blade Runner uh, ja, ja. 2135 of wat ja. was het. En die... Die 48, een... dacht ik. Oh, ja, iets, iets met een met, een, iets, met, een, iets met heel later. Met, later. met, met uh, ja. de toekomst dat je, dat je zelfs niet eens meer aan je pensioen hebt gedacht. Ja. En, uh, en die had op haar eigen badkamer dat, die auditie opgenomen. Ja, ja zo zodoende. Zo dus dan, dan, dan, dan vecht je met aliens en dat soort dingen gewoon... Ja, ja dat zijn dan... Tegen uh, de douchewand. Het, het verbaast mij eigenlijk ook. Ik, ik had ook de eerste auditie die ik deed, dat ik helemaal... Uh, de cameraman van Ramses gechartered. Van, hé, hey, wil jij... Ik heb nu voor een Disney-film, een auditie. En ik dacht, dat moet helemaal top. Maar als je, al die, als je bijvoorbeeld bij Game of Thrones kijkt op YouTube... de audities van al die mensen, dat is allemaal super crappy opgenomen. Weet je wel. Dat, dat, ja, en dan nu met iPhones. Dat is nog best wel goede kwaliteit. Dus je inderdaad, dus, ik kan me helemaal voorstellen dat Sylvia ook. wat echt fantastisch deed, die Blade Runner-film. Uh, ja, dan neem je gewoon een auditietje op in je hotelkamertje en dan... Uh, is er een hele kleine kans dat je het zomaar zou kunnen worden. Het is inderdaad een, een, een amusante film geworden. Je, je zit dan nu bij zo'n groep. Hoe vind je het om, om, om deel uit te maken van een, van een groep? Om, om, een, om een baan te hebben bij een gezelschap... en daar vast aan verbonden te zijn? Ja, ik vind het wel fijn. Omdat ik na me afstuderen op de toneelschool... dat was in 2017, tien jaar geleden... Um, was ik altijd freelancer eigenlijk. En, en dat betekent... Ik heb, ik heb wel bij een aantal gezelschappen vaster gespeeld. Of langer. Dus een paar voorstellingen achter elkaar. Maar altijd op freelance basis. Dus dan ben je gewoon heel erg je eigen weg aan het zoeken. Zeker in het begin van... Waar liggen nou mijn kwaliteiten? Waar niet? En van wat voor stukken of wat voor mensen... Wat voor groepen word ik gelukkig? En, maar je bent, het, is, het is heel erg... Uh, solo eigenlijk. En, en ik, ik was nu... Uh, wel toe... Ik vind het wel fijn om weer van een groep uit te maken. Een onderdeel van een groep uit te maken. Een weer... soort geborgenheid te vinden. Ja, een soort steun. En dat je met dezelfde mensen een aantal producties achter elkaar maakt. En dat je, dat je heel erg een, een, een onderdeel van een groter geheel bent. Van een grotere gedachte. En, um, en ja. Ja. Is dat de keerzijde van dat sociale ongemak? Wat bedoel je? Dat je, dat je bij een groep wil horen. Omdat je, dat je eigenlijk niet zo makkelijk bent in groepen, zei je net. Dat je op een feestje eigenlijk niet zo goed weet welke houding je aan moet nemen. En dat je dan toch in het dagelijks leven wel bij een groep wil horen. Ja, dat is ook een paradox. Ja, ja. Ik denk dat we al, altijd wel. Al, ja, het is toch wel het is heel erg fijn. Een soort thuisgevoel. Een soort uh, dingen. Je bent natuurlijk ook aan het werken hè, met die mensen. Het is een ander ding dan een feestje of zo. Je bent samen iets aan het maken, heel erg. En op een feestje kan ik denken: ja, wat, wat de hel doe ik hier? Maar je bent dus geen Einzelganger? Dat niet? Um, soms wel, soms niet, denk ik. Ik kan me ook wel vaak terugtrekken. Maar het is. De, ik, ik denk ook niet dat je. Het een of het ander bent. Je bent ook voortdurend aan het veranderen. En, en je hebt bepaalde periodes in je leven weer andere dingen nodig. Of moet je weer aan nieuwe dingen verbinden? En ik voel. Uh, het is ook niet heel bewust hoor. Ik doe ook vooral. Ik kijk gewoon wat op mijn pad komt eigenlijk. Maar toen ik de vraag kreeg van Ivo van der Hoven. De directeur en regisseur van Toneelgroep Amsterdam. of ik vast bij het gezelschap wilde. Dat kwam wel op een heel fijn moment. Dat, het wel, dat ik wel dacht: ja, dit. Um, dit, dit wil ik wel heel graag. Dit. Het is natuurlijk ook een, een grote eer en een fantastisch gezelschap. Dat, ja. dat door een soort bloei gaat op dit moment. Totaal. Ja. Ik ja. bedoel, het is, het is het Nederlands elftal in, in 1988. Of, uh, daar heb ik het of, ook wel eens mee veel leuk. Ja, het, het Ajax van 96. Oh, ja, het Ajax van 96. Ja, daar moest ik dan aan denken. Um, ja, maar goed, zeker, in ieder geval ja. een groep die, die in, een, in een goede periode zit. Met grote successen. Ja, het is heel leuk, want ik weet nog dat Ivo van Hoven kwam bij tegen ja, Ik weet niet, eind jaar 90, 2000 of zo. Dat is ook. De periode dat ik op de toneelschool begon. Dus, en toen, toen keken we heel veel theater met de klas. Uh, echt vier keer per week of zo. Dus ik, ik heb ook die, die uh, groei een beetje gezien. Weet je, vanaf het moment dat hij daarbij kwam. Tot nu heel veel voorstellingen van gezien. En dan op een gegeven moment om er zelf bij te komen. Dat is uh, heel gaaf. En op toneel staan, dat is natuurlijk ook iets anders dan, dan film. Want het, het moet op dat moment gebeuren. Met, met die zaal. Ja, het is anders. Het is meer een soort. Uh, het is. Ja. Ik wilde zeggen, het is meer een groepsprestatie. Maar dat is helemaal niet waar. Want film. Ik bedoel, dat is ja, ook een groepsprestatie. Een enorme groepsprestatie. Het is, het, is, het is meer een. Uh, laat ik het dan anders zeggen. Het is meer een soort groepswerkje. Zoals een estafette of zo. Iets, iets wat je. Of als een uh, honkbalwedstrijd. Of het is, het is een soort groepsuurwerkje. Wat je wat je, wat je. wat je samen moet creëren. En elke avond weer in elkaar moet zetten met z'n allen. Dat is heel erg, heel erg tof. Uh, je hebt niet zoiets als een close-up in een film. Dat even, dat moment, dat het even daarover moet gaan... en dan laat je dat weer los en dan kan je dat voor altijd achter je laten. Nee, het is iets... Het is een soort, uh, ja, een soort sport eigenlijk. Ja, en, je doet het, en je doet het ontzettend samen. Ja. Die geborgenheid, hè? dat je het eigenlijk wel fijn vindt om bij een groep te zijn... En, en daarmee op te trekken en daarmee op pad te gaan. Heb je dat in je eigen leven eigenlijk ook? Is het, is het een, uh, een wens om een liefde voor het leven te hebben, om een, om een gezin te stichten? Uh, liefde voor het leven weet ik niet. Maar ik weet niet of dat ja, bestaat. Want heel veel mensen zijn bijna. Ja, of, of je het, het voor het zeggen hebt, is meer de vraag of, of het nou, dat of dat zou gebeurt natuurlijk, of Ja, bent. dat is wel het romantisch ideaal of zo. Dat is wel heel mooi. Ik zou, ik zou op een gegeven moment wel. Uh, ik, zou, ik zou wel kinderen willen. Ja. Dat zou ik heel graag willen. Dat weet je nu al zeker. Uh, dat weet ik, ja, dat weet ik nu zeker. Of nee, ik heb, ik heb mijn hele leven altijd wel. Uh, gedacht dat ik ooit vader wil worden. Ja. Dat wel. Dus je, dus je bent in die zin helemaal niet uh, een, een Ramses die, die. die zeg maar vrij wil zijn. los rucht, van banden. Het, het gerucht gaat wel dat Ramses wel kinderen heeft rondlopen. Oh, dat zou me ook niet verbazen. Maar... Ja. Er ging een gerucht. Volgens mij is het niet waar hoor. Maar dat vond ik wel heel leuk. Wij, toen wij Ramses draaiden. Toen, um, weet je, wij draaiden echt in de, in de, in de binnenstad van Amsterdam. Wat heel tof was, eigenlijk bijna altijd op locatie. Dus dan kwamen er altijd van die Amsterdammers, van die oude Amsterdammers... die waren gewoon hun hondje aan het uitlaten om acht uur s ochtends. En die kwamen dan even checken, wat is hier Wat Weet je gedoe hier? En dan, en dan uh, vaak hebben mensen het niet zo op filmcruise. maar dan zeiden wij, ja, we zijn hier Ramses, ja, gaan we gaan een serie over Ramchaf. En dan waren, vonden mensen meteen helemaal te gek. Dus we kregen zoveel verhalen ook van die mensen, die, gewoon in Amsterdam. Dus, en één iemand die zei van, uh, dat hij dus had gehoord dat de moeder... Van Nora Jones, die zangeres. Die was dan in de jaren zeventig of zo. In, die gingen Amsterdam optreden. En die gingen heel veel met Ramses om. En dat het gerucht gaat dat hij eigenlijk stiekem de vader van Nora Jones is. Volgens mij is het niet waar. Maar toen ik het hoorde dacht ik wel, dat zou toch wel te gek zijn. Als Nora Jones. De, de, de, de, <lacht> de dochter van Ramses Shafi. Nou ja, de... ja, ze heeft alsnog een, een muzikale begon, de vader. Dus, uh... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, het zou wel leuk zijn, toch? Als het, ik, vind, ik vind het nu wel een leuk verhaal. Mm. Ondanks ja. alles. Je speelde onlangs in een film uh, het mooiste wat er is. Dat, dat ging samen met Sally Harms over een stel Die, die hadden net, net een, een baby gekregen. En die, die jongen die kon het op allerlei manieren niet aan. En sloeg op de vlucht en probeerde ja. het nog wel. Maar, maar bleek eigenlijk totaal ongeschikt voor dat vaderschap. Ja. Het, het begon als een sprookje. En die film werd steeds meer een nachtmerrie. Het ja. werd eigenlijk een, een verscheurde romance. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat uh, ging niet zo goed daar. Nee. Nee, um... nee ik, uh, ik, ik, uh, ik kon mezelf daar ook uh, aanvankelijk moeilijk mee identificeren met die rol. Want ik, ik kan me niet voorstellen dat ik zelf zo zou zijn als ik net een kind zou hebben. Alhoewel dat ook wel interessant is. Want dat was een beetje de insteek van die regisseur. Die was namelijk uh, nog niet zo heel lang vader. Of na nou, dat kind was denk ik inmiddels al vier. Maar die vond het een bittere pil. De, de eerste, het eerste jaar van het kind. Die had zich... Ja, je wordt toch een beetje... Lekker gemaakt over het ouderschap. En dat is prachtig. En liefde, een liefdevol gezin. En, dit en, dat. en hij had zoiets van: ja, niemand heeft mij verteld dat het ook zo kloten kan zijn. Dus daar wilde hij eigenlijk een film op. maar het Terwijl hij heel gelukkig met zijn gezin is. En, en, uh, maar het is ook een, die... een beetje een taboe. Want iedereen zegt al oh, wat heerlijke ja, tijd. Precies, en je zit op een roze wolk. Precies, dat wilde die film een beetje doorbeken. Van hey dit kan er ook gebeuren. Als twee jonge mensen een kind krijgen. Ja. Maar jij speelde die rol. En eigenlijk dacht je van: ja, die, mijn personage is een beetje een lul. Want die, die, die, die bakt er gewoon niks van. Dat zou mij niet gebeuren. Nou, nee, die, niet zozeer een lul, maar hij, ik denk... wat vaak gebeurt als mensen dingen doen die niet zo heilzaam zijn... voor zichzelf of hun omgeving, dat komt dan vooral toch voort uit angst. En hij had gewoon ontzettend de angst dat zijn leven met zijn vriendin voorbij zou zijn. Want hij merkte... in die film gaat dus de rol van Sally Harms... Die, die, die, die is vooral met het kind bezig... en natuurlijk vooral omdat hij dat niet is. Dus daarmee dwing je eigenlijk je partner... om veel meer met het kind bezig te zijn. En dat vond hij juist zo eng. Dus het was een angst. Het was een soort visueuze cirkel, weet je wel. Hoe meer afstand hij nam... hoe meer hij het eng vond dat zijn vriendin hem geen aandacht meer gaf... hoe meer zij dat ging doen... Uh, dus het, is vooral, denk ik, uh, het was in die rol vooral een soort angst... dat zijn ze, dat ze echte leventje voorbij zou zijn. Dat hij eigenlijk niet meer zou bestaan. Dat, daar gooide ik het uh, maar op uiteindelijk in die rol. Maar Het is wel mooi hoe, hoe diepgavend jij je, je personages analyseert... voor je aan de slag gaat. Dat je niet gewoon denkt, van oké okay, hij praat zo, hij loopt zo... en dit is de tekst, zo zal het ongeveer gaan. Maar dat, dat je echt probeert om iemands beweegredenen gelaagd... Ja, maar dat is ook een beetje een hindsight nu, hè? omdat we het hebben over rollen die ik al heb gedaan. Dus dan kan je, soms heb je wel eens bijvoorbeeld, uh, word je gewoon eens wakker op een ochtend. En dan denk je ineens: Fuck, zo had ik die scène moeten spelen uit een stuk van twee jaar geleden. Of vijf jaar geleden zelfs. Dan denk je: Ah, nu snap ik pas wat die regisseur bedoelde toen hij dit en dit en dit zei. Ah, zo, daarom. Toen Daar ging het zo dat, ja. dat, dat voelde die Dat toen is nou heel vaak achteraf. En dat, daarom is het ook zo ontzettend lekker, bij TGA dat die voorstellingen zo lang op het programma blijven. Want dat is echt, ja, die voorstellingen zijn heel succesvol. Dus dan is het echt reprise na reprise. Bijvoorbeeld sommige voorstellingen die heb ik ja, vijf jaar geleden in première zien gaan, die staan nog steeds op het programma. Dus dan heb je eigenlijk de kans als acteur om al die aha-momentjes die je twee jaar laat hebt. Ook daadwerkelijk om te zetten. in een verbetering van je rol. Dat Want, klinkt wel tobberig trouwens, als je dat zegt. Dobberig? Ja, dat klinkt, als je, als, je, als je twee jaar na dato nog denkt... oh, zo had ik die rol moeten spelen... Dan, dan is het wel alsof je gedachten altijd aanstaan. Alsof je gedachten altijd malen alle kanten op. Nee, grappig, grappig dat je het zegt. Want ik, ik, ik, ik denk juist omgekeerd. Volgens mij komen dat soort uh, inzichten juist tot je... als je er helemaal niet meer mee bezig bent... Dan komt vaak, weet je, vaak als je, zit, als je echt zit te tobben, kom je er vaak niet uit. Weet je, als je zit te denken en dan knaagt en, en die, en die, en die uh, tandwielen in je hersenen kraken, dan kom je vaak niet tot een creatieve oplossing. Terwijl als je het helemaal los hebt gelaten, dat stuk, en je wordt eens wakker uit een diepe, ontspannen slaap, en dan komt het ineens tot je. Hebt, dat heb je toch ook wel eens als je bijvoorbeeld een douche neemt, en dan komen de beste ideeën tot je. Juist als je het loslaat, juist als je het. Dan, dan komen, krijgen dingen vaak de kans om, om echt tot je te komen. Dat gevoel heb ik althans. Interessant. Dit is eigenlijk, eigenlijk gaat jouw bestaan ook wel over, over het doorgeven van dingen. Je bent een soort doorgever. Wat je net zei, ook van, van het, is een, het is een soort rol van de shamanen, van de verhalenverteller. Ja. Van degene die, die, die een centrale positie neemt om, om, om een oud ambacht tot zich te nemen. Net zo oud als de dokter en de... Ja, man. daar geloof ik wel heel erg in, in dingen doorgeven en dingen leren... en vervolgens weer aan anderen leren. En, en dat je gewoon een, een, een schakeltje bent in een groter geheel. En, en theater bestaat ook helemaal niet zonder publiek, weet je wel. Het, het, het bestaat bij de gatie, van dat mensen er naar kijken en er iets van vinden. En, um, uh, daarom is het ook altijd heel leuk als je bijvoorbeeld um, iets van een vreemd iemand hoort... als iemand iets mooi vond... Dat is, dat is toch altijd fijn. Omdat het een soort bevestiging is. Oh ja, het heeft er iets. Het heeft ertoe gedaan wat ik deed. Want acteren of kunsten misschien in het algemeen. Het is ook een, um, een, een tricky vak. Omdat je. We hebben het nu wel heel mooi over doorgeven. Maar je kan ook heel snel het gevoel hebben: ja, van ja, wat, wat, wat staat sta hier nou? godsnaam te ja, doen? Ja, wat is dit voor ijdel gezeik, Weet je wel? Ik sta hier alleen maar ter, ter glooi van mezelf. En dat wordt ook wel op een gegeven moment een heel. Ja. Een, een, een heel uh, ja, stom spelletje. Wie, wie bedonde ik hier nou? Dit doe ik alleen maar voor mezelf. En, um, dus het is wel fijn als je soms merkt, ja, je doet het toch ergens voor. Ik bedoel, je bent dan misschien geen arts, je bent totaal geen arts die doet echt iets. Maar um, um, nee, dat is dus ook heel paradoxaal. Terwijl het ergens wel een levensbehoefte is, denk ik, van een mens om verhalen te horen en verhalen te vertellen. Dat is net zo belangrijk als een arts. Ja, erg. Ja, ook. Ja, in sommige ja. gevallen heb je liever een arts. Soms heb je liever een arts. Maar ja. ik zou, ik zou. Um, ik ben heel blij dat mijn ouders mij vroeger hebben voorgelezen. En verhalen hebben verteld. En, en, en uh, boeken in huis hebben gehaald en, um, en mezelf um, hebben laten lezen. Ja. En dat zou ik ook heel graag willen doen bij, bij kinderen. Ibsen Huis, hij gaat in de reprise. Jullie hebben hem voor het laatst gespeeld afgelopen zomer. En nu gaat hij weer beginnen. Een voorstelling die met ontzettend veel enthousiasme werd ontvangen... Ja. Echt fantastische recensies kreeg. Ja, echt een het, het, het decorstuk is een, een, een huis met verschillende verdiepingen... dat ja. ronddraait. Ja. En dan zie je verschillende scènes uit een familiegeschiedenis... in verschillende tijden. Het begint in 1974. Ja. Jij bent de man die wordt gedumpt voor een ex die misschien wel terugkomt. Yes. Je hebt een aantal rollen. Ja. Uh, culminerend in die, uh, nou die, heb ik toch al weggegeven, die sterfscène, maar, mm -hmm. maar vooruit... Intussen gebeurt er ook nog uh, van, alles. Van, van alles. Ja, het is een groot uh, familie-epos eigenlijk. Um, en het, en het, het komt voort uit uh, iets van zes stukken van Ibsen. Daarmee het Ibsenhuis. Uh, we begonnen het repetitieproces met zes stukken van Ibsen lezen. De regisseur houdt heel erg van Ibsen. En die luisterde gewoon naar hoe wij die stukken lazen. En die werd dan op idee gebracht van... Uh, ja, dus bijvoorbeeld die, die figuur uit dit stuk... die kan misschien wel de broers zijn van die figuur uit dit stuk. En die hebben dan samen een kind. En dat is dan het meisje uit dat andere stuk. Dus het is echt Ibsen in, in de remix helemaal. Er zit geen oorspronkelijke uh, lettertekst van Ibsen zelf in. Maar het zijn wel de thema's uit Ibsen. Uh, alle the thematiek uit belangrijke Ibsen-stukken... in een nieuw verhaal gemaakt. En dat uh, spelen we in dat huis. In en in jij bent dan op het laatste verloren zoon die... Die, weer thuis die komt, terugkomt ja. met een kwalijke mededeling en een, uh, en een ja. moeilijk verzoek. Een tamelijk intensieve rol aan het eind. Ja. In het laatste half uur van, uh, van de voorstelling. Ja. Wat gaat 2018 nog meer uh, brengen? Um, we gaan Ibsenhuis in Berlijn spelen. Daar heb ik heel erg zin in. En uh, dan ga ik na de zomer uh, voor het EGI echt aan de slag als vast bij lid bij op Amsterdam. Dus gewoon kijken wat er speelt en wat je rol wordt. En, uh... Ja, dat is, dat is weer het, uh, uh, dat is het ding van als je vast bij een gezelschap gaat... dan heb je zelf geen inspraak in de rollen die je speelt. Dus je krijgt gewoon een heel mooi overzichtje van dit. Zo ziet jouw jaar eruit. Je gaat in dit en dit en dit stuk spelen. Met deze en deze en deze rol. Uh, maar dat vind ik ook wel fijn om daar even helemaal niet, dus niet over na te hoeven denken. En ja, gewoon het, het vertrouwen te leggen in, uh, in de groep. Het is heel spannend en heel leerzaam. Heel spannend, ja. Ja, ja, heel leerzaam, heel leerzaam. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met de voorstelling en met alle andere projecten. Maarten Heijmans, dankjewel. Graag gedaan. Jij ook. Graag gedaan. En zometeen Roderick Six, onze vaste schrijver deze week. En hij zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. En dat draagt hij even naar ene voor. En uh, Dean Boon komt op bezoek. Hij is dichter en performer. En hij heeft een bundel gemaakt, bokman. En we gaan het ook hebben over een goudkoorts... die de stad Amsterdam zal overvallen. En Tom Vassaert, een documentairemaker... Die vertelt wat zijn favoriete filmscène aller tijden is. Twitter: VPRO-NMS. En we zitten op Facebook. En we hebben een podcast. Die kunt u downloaden via iTunes of via de site van de VPRO. Dat is uh, www.vprO.nl. streep nooit meer slapen. Van alle kanten.